7 uur, Martijn Nijenhuis met het NOS-journaal. Waarschijnlijk nog vanavond wordt bekend of de rechters in het proces Wilders worden gevraagd. Een verzoek daartoe is ingediend door advocaat Moscovits. Die vond vandaag dat een mijneetprocedure moest worden begonnen tegen getuige Bertus Hendricks, maar de rechtbank willigde dat verzoek niet in. Hendricks had volgens Moscovits gelogen over de reden dat Arabist en getuigendeskundige Jansen was uitgenodigd voor een diner bij hem thuis samen met rechter Schalken. Het wakingsverzoek wordt beoordeeld door rechters uit Haarlem... die in Amsterdam spreken met de rechters in de zaak Wilders... en straks met verdediger Moskovic. Negen Somalische piraten, die begin deze maand werden opgepakt... door het marineschip Tromp, worden in Nederland vervolgd. Minister Opstelten heeft dat aan de Tweede Kamer laten weten. Ze worden beschuldigd van vuurwapen, geweld tegen Nederlandse militairen en zeeroof. De Tromp pakte vorige week 16 Somaliërs op. De Nederlanders maakten voor de Somalische kust... een eind aan de kaping van een Iraans visserschip... De mariniers die op rubberboten naar het schip op weg waren... werden door de piraten beschoten. Het noodleidende autoconcern Saab kan financieel weer even vooruit. De Zweedse regering gaat akkoord met het plan van eigenaar Spijker... om vastgoed te verkopen. Dat levert zeker 30 miljoen euro op. De autoproducent heeft het geld hard nodig om leveranciers te betalen. De productie ligt al meer dan een week stil. Leveranciers willen geen onderdelen meer leveren... omdat Saab een grote betalingsachterstand heeft... De Syrische politie heeft vandaag voorkomen dat tienduizenden betogers optrokken naar een plein in de hoofdstad Damaskus. De politie zou traangasgranaten hebben afgevuurd en de wapenstok hebben gebruikt. Vandaag werd voor de vierde achtereenvolgende volgende vrijdag gedemonstreerd tegen het regime van president Assad. Geen land in de EU is de laatste dertig jaar zo veranderd als Duitsland. Dat zei koningin Beatrix op de laatste dag van haar vierdaagse staatsbezoek aan het grote buurland. De koningin prins Willem-Alexander en prinses Maxima wilden vooral de veranderingen zien sinds de hereniging van Oost- en West-Duitsland in 1990. Met het koninklijk gezelschap reisde een zware economische delegatie mee. Het weer vanavond opklaringen, morgen in het noorden bewolkt en in het zuiden zonnig bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Ah, nu bij je verkeersinformatie. Het was een beetje een rommelige avondspits. Er staan nu nog twintig files bij elkaar, 70 kilometer. Het aantal files neemt nu wel vrij snel af. Wat opvalt zijn nu nog de files op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Er staat tussen knopen Kerensheide en Born vijf kilometer na een ongeluk. De rijstroken zijn daar weer open. Lang is nog de file op de A4 van Amsterdam naar Den Haag... bij de bottleneck bij Hoogmade, 7 kilometer. Op de A13 is een ongeluk gebeurd. Van Rotterdam naar Den Haag... er staat tussen en Roderijs en Delft-Noord 5 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. Op de A58 van Tilburg naar Breda bij knopend sint Annabos nog 3 kilometer na een ongeluk. De rijbaan is daar weer vrij. De N15 naar de Maasvlakte is nog helemaal dicht... bij de Thomassen tunnel door een ongeluk met twee vrachtwagens. Voorlopig wordt u daar omgeleid via de Kalandbrug...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 Prikkelende Engelse muziek bij Asko Schoenberg op 28 april in het Muziekgebouw aan het IJ. Donderdagavondserie Proms. Kijk op asko .no. Dit is Radio 1. VPRO Brands met boeken. Wim Brands. Goedenavond heb ik in dit boekenprogramma te gast. Nicolaas Matsier, welkom. We gaan praten over zijn net verschenen boek. Het Evangelie volgens Nicolaas Matsier. Je hebt uh, eerder de Bijbel volgens geschreven. Het werd uh, bejubeld nog door uh, Kees Vens in de Volkskrant. Essayistiek van de hoogste, ik ga hem precies citeren... van de hoogste soort, schreef Vens. Nu het... Nieuwe Testament, het evangelie volgens Nicolaas Massier. Maar laten we eens beginnen in je ouderlijk huis. En dat doe ik ook omdat jij de schrijver bent van het behouden huis. Het gesloten huis. Ik, wou, ik, zit, ik zit inderdaad gewoon te denken. Ik ga nu iets zeggen wat niet klopt. Dat is Hermans. Helemaal... Precies. Dat is een heel spookachtig boek. Ja. En zeker is in zekere zin het gesloten huis ook. Het gestoten huis, dat veel luisteraars trouwens zullen, zullen kennen. Want dat was echt, echt die grote doorbraak, hè, dat boek. Dat ging erover dat, uh, dat je ouders zijn overleden. En jij gaat het huis, ga je, je gaat opruimen. En uh, je gaat schrijven over alles wat je in dat huis tegenkomt. En je herinnert je dan ook uh, op een bepaald moment een crisis... waarin je zelf uh, terecht bent gekomen. Het is echt een prachtig boek. Het is eigenlijk mooier dan het behouden huis van Hermans. Nou, okay. goed. Dan heb ik dat misverstand er ook uit. Maar we gaan nu terug naar dat, naar, dat, naar, dat, naar, dat, naar dat huis. En we gaan het weer even openen. Je bent opgegroeid in een gereformeerd gezin. Waar stond bij jullie thuis de Bijbel? Uh, ja, ik ben aan het aansluiten, want er doen zich twee plekken voor. Eentje uh, liggend op, op een dressoir En eentje, maar dat is waarschijnlijk de laatste fase uit het leven van mijn moeder... Uh, in, in een uh, lectuurbak, zeg maar. Waarin dan bijvoorbeeld ook het Blad van Natuurmonumenten zat. En de kerkbodem. Uh -huh. Wat voor bijbel was het? Ja, een op zichzelf uh, redelijk saaie bijbel van... Uh, van uh, uh, wat zullen we zeggen? Een A5-formaat. Uh -huh. Dit speelt zich af in Den Haag. Ja, dat, dat zijn natuurlijk toch de... de wat duidelijke herinneringen. Daar woonde ik vanaf uh, de derde klas uh, lagere school. Wat voor gezin groeien op? Uh, nou ja, uh, het, het, het waren toen zij elkaar ontmoeten uh, op dezelfde school met den Bijbel in Komonie, waren het allebei onderwijzers. Maar uh, je had destijds een, uh, een wetgeving die uh, er, uh, de vrouwen uh, meteen naar huis joeg. Uh, als ze in het huwelijk tranen. Want dan, uh, dan werd de man automatisch kostwinner. Of daarom twint. Dus ik heb haar nooit zelf uh, in die rol uh, gedacht, zou ik maar zeggen. Maar het is voor mij wel uh, interessante voorgeschiedenis. Nou, mijn vader was onderwijzer. Dus aan uh, de school waar ik zelf ook op heb gezeten. Maar hij gaf daar toen alweer geen les meer. Want hij werkte zich onstuimig op... Uh, hij volgde een avondschool uh, gymnasium, uh, daar deed hij examen in. En vervolgens deed hij in dezelfde tijd uh, als uh, een gewone student... deed hij studie geschiedenis en promoveerde ook nog weer. En dat deed hij, nou ja, titanische uh, krachtinspanningen. Wel een bijzondere generatie trouwens. Ja, zeer. Want ja. dat kwam heel veel voor in die generatie. Ja. Ja. En werken en studeren ja. en weer overopwinnen. Ja. Ja. Ja, ik vind, het, uh, ik vind het nog steeds buitengewoon indrukwekkend, hoor. Als ik me dat realiseerde, had hij dus een gezin. Uh, en, en een complete baan als onderwijzer. En dan, ja, daarnevens deed hij die dingen allemaal. In dezelfde tijd als een ander. Een gereformeerd gezin. Uh, wanneer lazen jullie... Dit speelt zich in Den Haag of Wanneer lazen jullie uh, in, in de Bijbel? Wanneer kwam die Bijbel op tafel? Ik weet het eerlijk gezegd niet eens meer langs, man. misschien heb ik het wel verdrongen. Maar, nee, je in dat, elk niet je, weet dat nog heel, je weet dat nog heel goed, s'avonds. <laughs> in elk geval s'avonds. En uh, ja, misschien s'morgens, uh, misschien s'middags. In elk geval wel twee keer per dag, dat weet ik niet goed. Als, als ik wel tussen de middag eens thuis had, dan werd er ook door mijn moeder wel s'middags nog uit die Bijbel gelezen. Ja. Ja. En uh, drie keer bidden natuurlijk uh, bij al die maaltijden... Ja en twee keer twee kerkgangen per zondag. Wat herinner je, je van die kerkgangen van in, van in die. In, in een die, die, die onmijdelijke saaiheid en uh, lelijkheid van het interieur, zowel als het exterieur van het gebouw. De kerk bestaat inmiddels niet meer. Dat is heel, heel curieus. Het uh, is zo'n zo kerk met een nieuwbouw uit de jaren, wat zal het zijn geweest, 50. In Den Haag heb ik het nu weer over. Hè. En uh, daar heb ik nog uh, als, als scholier met uh, lepeltjes. Uh, ben ik langs Grifelmeer de huizen geweest... om uh, een, een toren bij deze kerk te, te laten neerzetten. Die is er ook nog weer gekomen en alles is inmiddels gesloopt. Welke cijfer was dat nou die... in elk geval niet Willem-Frederik Hermans... maar die, die tijdens de kerkdienst... In gedachten altijd een, een wedstrijd naspeelde die hij eerder had gespeeld. Volgens mij was dat ook Te Jong. Ook van, ge, ook, ook, ook van gereformeerde huizen. Ja, zeker. Had jij ook dat soort, dat soort, paste jij tijdens de kerkdienst ook dat soort dingen? Nou, proces, ik, de boel, ik, toen, ik toen, toen ik wat opstandiger en ik, ik, ongein, erg ongeïnteresseerd, zullen we maar zeggen, was geworden, had ik niet het lef om, om echt te zeggen: ik ga niet mee. Dus zo, zo krachtig was ik niet. Ik had toch het gevoel dat het een, een soort tijdbom was. Uh, dus ik ging dan pro forma wel mee. Maar dan deed ik mijn ogen echt onmiddellijk dicht zodra de preek begon. En uh, op, op, op, vanaf een zeker moment weigerde ik ook nog mee te zingen. Dus ik zat al als één blok verzet. Niet tot genoegen natuurlijk van degenen die naast mij zaten. Dat voelde ze? Ja, nee, ik zat er echt uh, als, als, als gepantserd. Ja. Dus het was een heel idiote toestand eigenlijk. Wanneer ben je van je geloof gevallen? Nou, ik denk op mijn vijftiende, dus tenminste, zo mag ik het graag denken. In een, in een pauze op de middelbare school. E eveneens christelijke school. In gezelschap van mijn vriend Gerard Koolschijn was dat. We zaten in dezelfde klas. De vertaler. Ja. En, uh... De Plato-vertaler. Ja. Hij ja. was ook gelovig? Hij, hij, was, hij, is, hij, is, hij heeft een veel ergere opvoeding gehad dan ik. Uh, hij, hij is uh, zijn vader vooral zijn vader, die, die was een, uh, een liefhebber, zo maar zeggen. Van, of een volgeling, moet ik zeggen, natuurlijk. Van, van dezelfde dominee Pauw, wel dat bekend Siebelink. als hij uh, ja. Ja. Dus zijn... Heeft Gerard Koolschijn daar niet onlangs ook over geschreven? Over? Hij is bezig aan een boek daarover. Precies, ik heb het En dat, over dat gaat wel een keer komen, ja. Maar dat was een, heel, dat was een hele dus dat Ja, ja... Te, het, het rare was dat zij tegelijkertijd... Uh, uh, was het voor mij een bijna... Uh, ja libertair gezin, zou ik maar zeggen, waarbij die kinderen... Hugo kende ik ook goed, de, de latere toneelspeler. En ja, men ging daar zijn gang in, dat huis Er was vrij veel geld. Het was, het was een soort prettig, slordig uh, huis met, met een heel aardige moeder... die erg goed kon piano spelen en tekenen. Dus je zag het er niet aan af, die, die pauwenachtigheid. Maar uh, nee, het was heel erg. Ze moesten Op zondag moesten ze... Na 17e eeuwse preken luisteren enzovoorts door bandjes en, en, en de preken voorgelezen. Ik weet het niet precies. Ja, want precies, die, die bandjes die circuleerden in die kringen... dat ja. werd in een klein verband werd daar dan naar ja. geluisterd. Ja. Dat had jij niet, maar je viel, om daar even op terug te komen... 15 jaar oud, in een pauze, zo mag je graag denken. Ja, van toen nam je van... ik een soort, voor mijn idee, rustig besluit daarover, ja... Maar hoe ging dat? Wat was het rustige besluit dan? Nou ja, waarschijnlijk was dat iets dat, dat al uh, aangekweekt was... een poosje van tevoren. Dat weet ik niet goed, eerlijk gezegd. Ik, ik las, las heel erg veel. Ik was zo'n... Zo ja, enigszins vroegrijpe veel en veel alles lezer. Er was ook veel wat mij interesseerde. En uh, ja, ik had buitengewoon gewoon hooggestemde lectuur, hoor. Op alle fronten. En... Uh, nou ja, ik had al lang besloten dat dat allemaal niet kon. Welk, welk boek was voor jou bijvoorbeeld een, een, een, een beslissend boek... als het dan gaat om zeg maar, die draai die je maakt? Want boeken kunnen daar een rol in spelen. Ik weet het niet precies. Dan zou ik echt weer bij mijn boekenkast moeten wezen. Maar uh, ik, ik, ik, ik, ik, misschien... Toen en misschien de jaren erna, dat is waarschijnlijker hoor... want mensen beginnen snel uh, de dingen uh, erg, erg jong te maken. Dus ik weet het niet helemaal zeker, maar heb ik mij ontzett, ontzettend te platter gelezen... aan allerlei Lievre de post uh, deeltjes. Die kostten toen 1,80, kan ik je zeggen, bij de, bij de plaatselijke boekhandel. En nou, daar, daarin was het allemaal Gide en, en Sartre en, uh, en, en, en dergelijke wat uh, de klok sloeg. Dus ja, Satter was voor mij wel een held. Toen. Maar ik weet niet of dit allemaal al op mijn vijftiende precies het geval was. Ik las toen wel al aardig wat vestijk en eh, misschien ook al wel Hermans en Reve. Dat weet ik allemaal niet zo heel precies meer. Niet op de datum. Maar wel dat er, dat, er, dat, er, dat er een verandering voltrok. En was het ook zo dat je daar had je daar gesprekken met je ouders over? Nee, nee het was één grote stilte. Ook gebleven hoor, moet ik zeggen. Want nou, dat was toch een, een, pijnlijke, een pijnlijke affaire. Ja, voor mijn idee achteraf, denk ik. Ja, hoe krijg je het allemaal voor elkaar? Maar dat is natuurlijk iets, iets over en weer. Want zij durfde ook niet met mij te praten, natuurlijk. Ik was een, denk ik, toch niet zo prettige puber die op de grond lag te lezen. Ja. Met, met, met een, ja, een beetje een, uh, raak mij niet aanachtige uh, uh, houding. Ja, ik weet niet. Gewoon, het was niet prettig. Maar Denk op een gegeven ik, moment ja. ging je ook niet meer mee naar de kerk. Ja, maar of pas veel later. Dat is dus later. Dus ik, dus ik heb dus, je, dus een hele bent, tijd dus ook... zo'n soort grimmige, uh, zwijgende uh, aanwezigheid daar nog wel opgebracht, zou ik maar zeggen. Allemaal volkomen absurd, dus. Hè? En daar werd met geen woord over gesproken: nog door mij, nog door mijn moeder, nog door mijn vader. Maar dat dat heeft, dat heeft, dat heeft nee, dat is voor mij echt schaamtevol. Dat, dat heeft jaren geduurd. Maar wat, waarom is het schaamtevol? Nou, dat schaamtevol? Om, omdat, je, omdat je dan niet, niet het, het werkelijke conflict hebt aangedurfd, zou ik maar zeggen. Of, ja, of, of gewoon op, op een... ook maar enigszins uh, halfvolwassen-achtige manier... Uh, hebt kunnen zeggen van... luister eens, dat gaat zo niet langer, snap je? Dus het, het was uh, schietuwiet. Ja, maar het was ook natuurlijk... Uh, ja, je kunt het eigenlijk heel simpel zo zeggen. Je was natuurlijk ook echt een kind van je ouders, want die deden dat ook niet. Nee, dat is ook zo. Nee, Het is over en weer. Maar nogmaals, dit is een generatie geweest, hè, die van mijn ouders... die natuurlijk misschien voorlopig wel de laatste generatie... ik weet het zelf niet goed, want je verkijkt het er ook op... Wat er, wat er buiten de rand staat allemaal bestaat en voortbestaat. Maar uh, dat was natuurlijk een generatie die niet psychologiseerde... om maar heel kort te gaan. Dus ik bedoel, zij deden niet in zielenroerselen. Daar werd niet over gesproken, er was geen taal voor. Uh -huh. Het waren geen, geen domme mensen, het waren ook zelf uh, flinke lezers, maar daarover spreken, dat gebeurde niet. Ook niet over, over allerlei onaangenaamheden die, die het gezin had meegemaakt, zou ik maar zeggen, in de, in de zin van, van gestorven kinderen enzovoort. Het was gewoon een, ja, een groot zwijgen. Uh -huh. Over hoeveel gestorven kinderen? Hebben? Twee. Twee. Ja. Maar er werd ook nooit over gepraat. Nee. Eigenlijk niet. Er stond al wel één zo'n foto van, uh, van zo'n dode broer. Uh, ja, op het dress. Waar ze... waren de kinderen toen ze overleden? Nou, er was een broer. Uh, die, die zat uh, twee, twee jaar uh, boven mij. En die zat toen net op de lagere school. En ik nog niet. Uh, en een zusje, maar die had echt vanaf de geboorte een, een afwijking. Dus die is niet eens één een jaar geworden. Die zat onderbij. Ja. Maar ja. Vielen ik... die namen wel eens? Uh... Nee, ik heb het idee van niet. Nee. Er uh, was wel. Uh, dat heb ik ook in Gesloten Huis wel, wel beschreven. Er waren wel van die, van die voor mij als kind nog wat mysterieuze gebeurtenissen. Dat dat mijn moeder dan, en dat was dan ongetwijfeld een van die twee sterfdagen... of een van die twee geboortedagen, want het worden meteen vier rouwdagen... alles wel, wel, wel bij elkaar, eh, dat ze dan een beetje, een beetje ja, traandruppend uh, de planten begroot. En uh, daar, daar, heb, daar heb ik een, uh, ja, een passage aan hoe ik dat als kind uh, ja, aanzag... en hoogstens half of kwart begreep en daar weer... Nou ja, er, er, er de gelegenheid te baat nam om uh, de aandacht op mij te vestigen. In plaats van op het overleden kind. Uh -huh. nu, nu, kijk, nu, nu schets je ook een gezin. waarin die, waarin die, waarin die Bijbel een, een, een grote rol speelt. Ja, He, het, ja. het, het, het, het, het geloof? Ja, zeker. Maar dat moet voor jou toch ook toen je er afscheid van nam en, en, en al was het ook een halfslachtig, je afkeerde zeg maar, van, van, van dat geloof, omdat je het conflict niet aanging. Maar moet die Bijbel toch ook lange tijd iets zijn geweest waar je van uit de buurt wilde blijven, of niet? Ja, nou ja, zij, zij vonden zelf dat ze daar veel, veel, veel uh, troost uh, uit, uitputten. Dat heb ik later wel uh, begrepen, maar ik heb dat nooit helemaal kunnen vatten. Wat, wat dan die troost precies behelst Daar voeg je ook naar? Nou, later hè. Ik bedoel, er is later nog wel eens uh, wat, uh, een iets uh, spraakzamer uh, <laughs> tijd aangebroken. Maar uh, nee, in die tijd niet. Dus in die tijd dat ik er gewoon echt uh, woonde en, en, en dagelijks... Uh, verkeerde als, als kind en als opgroeiende jong mens. Uh, nee, niet. Maar ja, ik, ik moest gewoon helemaal niks van die bijbel hebben. Ik moest ook op categorisatie. Ik, ik vond het een, uh, een dominee van niks waar ik die categorisatie moest volgen. Dan zei ik tegen die man iets over Kierkegaard. En daar wist hij helemaal niks op terug te zeggen. Dus ik vond, het, ik vond het intellectuele gehalte. Het klinkt allemaal vreselijk hoor, wat ik nu zeg. Dat herken ik ook meteen. Maar ik vond het, <lacht> nou ja, het was, inter, jouw... intellectuele gehalte vond ik niet heel. Ja, maar dat was je verzet natuurlijk. Ja, natuurlijk. Je moest munitie aanslepen. Ja, ja, als die man nou een beetje. beetje, beetje een beetje, beetje wendbaarder was geweest. En, en wat belezener of wat geïnteresseerder. wie weet wat er allemaal nog weer voor moois was. was, was, was snap je? Maar ik bedoel, ik had absoluut niet het idee. Uh, ja, dat er ook maar iemand was daar in die regionen... die iets te vertellen had wat mij nou kon interesseren. Maakte je dat eenzaam of niet? Nee, dat, dat voelde helemaal niet zo. Nee. nee, ik had gewoon mijn vriendjes en, uh, een wereld en mijn, buiten mijn lectuur en die school. Ik had een, ik had een fantastische school. Uh -huh. en allesbehalve onbekrompen school. Nog even over, voordat, voordat, we, voordat ik dadelijk iets over dat Nieuwe Testament en het herlezen daarvan ga vragen. Nog even, even dat conflict, dat conflict dat je dan niet aangaat. Je groeit op in een gezin en iedereen zwijgt ook over bepaalde dingen. Nou, er zullen heel veel mensen die nu luisteren ook wel herkennen. Er zijn heel veel van dat soort gezinnen. Dingen komen niet ter sprake. Namen van overleden kinderen worden niet genoemd. De, die tragische oom die op een gegeven moment ergens anders naartoe moest, wordt niet genoemd. De taal van het conflict bestaat niet. Maar heb jij die taal van het conflict later in je leven geleerd? Toen, ja, ik ga door het leven toevallig al heel erg lang uh, met uh, iemand die uh, therapeut is, psychotherapeut, niet de mijne hoort, maar eh, het helpt. Naja, nou, ik heb het jou hoor de hele dag. <laughs> ik heb haar natuurlijk bijzonder vaak uh, ook over haar werk gehoord. En uh, nou ja, nogmaals, wij zijn überhaupt van een generatie geworden die uh, ja, die dingen onder meer psychologiserend bespreekt, En uh, ja, die het over, over dingen hebben. Ik bedoel, het is echt een enorm verschil. En ik, ik maak mij ook sterk dat de manier waarop wij weer met onze kinderen omgaan en onze kinderen met ons, dat dat echt, een, wat dit, dit aangaat, een enorm uh, verschil is met, met die uh, van, van mijn ouders en mij en vice versa. En nogmaals, dat heeft op zichzelf niet vreselijk veel... of, of, of niet, niet alles in elk geval te maken... met de genegenheid die je voor iemand hebt. Dat, dat, is, dat is een ander chapitre op zichzelf. Nee, het heeft gaat... wel te maken met hoe ver je komt met, met, met dingen kunnen zeggen. Ja, nee, precies. Het, het, het, genegenheid, het, ja. het, gaat gewoon, het is een soort techniek ja. ook bijna. Ja, tuurlijk. He, waarmee ja. Je, ja. Die ja, ja, wij te... zijn niet zo bang meer om uh, dingen te zeggen... De, de, de, daar komt dat toch op neer. Maar wanneer is, wat jou betreft, daar de, de, de, de, heeft de omslag zich daarvoor getrokken? Dat je dat... Nou, ik denk heel geleidelijk. Ik was een heel, uh, een heel uh, cerebraal uh, type, type scholier, denk ik. Dus echt een beetje een waterhoofdig intellect, zou ik maar zeggen. Uh, <lacht> daar klinkt ook heel veel liefde voor met, jezelf uit. Met weinig, met weinig lichaam. <lacht> maar uh, ja. Nou ja, die dingen gaan geleidelijk. Ik, ik, ik herinner me wel dat uh, ja, de manier waarop ik in die schooltijd... en ook nog misschien een tijd in de studententijd gesprekken plachten voer... Die, die, die lijkt niet meer, denk ik, op, op, op wat ik tegenwoordig onder een goed gesprek versta. Ik bedoel, het is een mengsel, hoor meestal een gesprek van allerlei elementen... maar het is nu een stuk veelzijdiger geworden in elk geval dan, ja. dan het destijds was... Dit is overigens Spans met boeken op Radio 1. En ik praat met Nicolaas Matsier en hij zit de gast naar aanleiding van het Evangelie volgens. Je had dus eerst de Bijbel volgens. Je bent op een bepaald moment, heb je, heb je, heb je besloten. Ik ga die, ik, ik, ik, ik ga herlezen. Ja. Ik herinner me ook dat ik uh, delen uit de Bijbel volgens. Hoe lang is dat nu geleden? Eh. Uh, Voorgepubliceerd staat, staat dat erbij, of zo. Ja, maar voor zag in, uh, in kranten heb ik stukken. Ja, nou, ik heb een klein jaar toen wel uh, op de achterpagina van NRC Handelsblad ja. uh, over Genesis geschreven. En daarna nou, misschien wel één of anderhalf jaar, ik weet het echt niet meer, in trouw lappen van stukken over afzonderlijke bijbelboeken. Waarom ben je dat gaan doen? Dit klinkt meteen alsof je in de beklaagde bank zit. Hè? Dat is met ja. waarom vragen altijd zo. Ja. En zo bedoel ik het helemaal nou, niet. Nee, maar dat is je bent het gaan vraag. doen. Ja. Uh, nou ja, ik, ik was er, denk ik... Ja, inmiddels was de gegroeide afstand tot, tot mijn jeugd en, en, uh, was, was, was groot. En nou ja, Mijn ouders waren natuurlijk al, al weg. Ik had zelf kinderen... Die kinderen, die hebben, die hebben mijn vrouw en ik... Uh, mijn, mijn vrouw komt uit precies hetzelfde milieu. Uh, onderwijzers, twee stuks ook. Uh, en ook gereformeerd? Ja. Is dat uh, nou toeval, denk je? Nee, natuurlijk is dat geen toeval. Je weet elkaar haar fijn te vinden. Weet je, herinner je nog dat jullie elkaar voor het eerst ontmoeten? Ja. En dat je dus zonder dat je ook maar ja, iets maar dat had dat weet je allemaal niet, nee. Nee, maar nee. dat je dan gewoon ja, ja. waarschijnlijk al verliefd bent omdat ja. de signalen over zijn. Ja, dat denk ik ook. Ja, nee, maar ik denk dat, dat de keuzes van, van, van liefdes en, en vrienden. Dat, dat, die, dat zijn natuurlijk altijd geweldige, ingewikkelde affaires. Ik bedoel, die, die veel met je eigen geheimzinnigheden en knopen te maken hebben. Ja. Maar goed, uh, die kinderen, ik denk dat dat voor mij belangrijk was. Die, die, die, die, die wensten wij niet langer lastig te vallen... met, met enige vorm van christendom. En uh, ja, Die gingen dus naar openbaar onderwijs. En, uh, maar dat was ook wel weer zo ongelooflijk openbaar. Daar kwam helemaal niets meer aan, aan te pas. En dat... De, dat vond ik helemaal niet erg, hoor. Maar op, op een gegeven moment begon me we dat wel te intrigeren en op te vallen. Want die kinderen kregen dus tenzij in vakanties... als wij eh, musea eh, met ze ingingen en, en kerken en kloosters... Eh, eh, dan kwam er wel een hoop eh, cultureel christendom eh, eh, langs. Eh, tot hun betrekkelijk grote ongenoegen. Ik, eh, ik heb... Eh, ik heb mij gisteren toevallig herinnerd dat uh, mijn jongste dochter... die was toen, ik denk, acht. Wij waren in Spanje en, uh, in een museum met uh, allemaal christelijke kunst. Allemaal kunst die uit de dorpen, daar uit Catalonië afkomstig was. Allemaal uitsluitend christelijke kunst. Wij vonden het schitterend, mijn vrouw en ik. En mijn dochter van acht, de jongste, die wierp zich toen... ruggelings in wanhoop op de grond. Uh, en, en die was omringd door alleen maar gekruisigde Christus. Dat was, ja, dat was natuurlijk ook wel aangrijpend. Uh, dus dat te weinig bij die school, zeg maar... Dat, dus je kunt, kunt een gymnasium afkomen zonder enige notie... Van, van, van wat Pasen of Kerst mag betekenen... terwijl je een beetje wordt ingevoerd in, in de mythologie van de, van de Grieken. Uh, daar dus een, een totaal niks. En nou ja, bij ons alleen in vakanties misschien dan een overdosis aan, uh, aan kunst... En dat is natuurlijk heel raar. Uh, dus ik bedoel, niet helemaal tot mijn genoegen... ben ik destijds uh, op een dagelijkse basis daarin grootgebracht. En ik, ja, dan weet je of je het leuk vindt of niet wel wat van. de generatie daarachteraan weet opeens helemaal niets meer. Nee. Nou, Dat heeft voor mij niet dat het nou opeens een leerboek... Dat had daar leerboek. Ook weer niet gehoeven. Nee. Dus ik, ik vind langzamerhand... maar ik kan het nu geheel gratis zeggen... het heeft geen enkele verplichting meer voor mij... Uh, dat het echt absurd is... dat in het openbaar onderwijs daar helemaal niks aan gedaan wordt. Ik zou echt vinden dat dat anders moest... Want het is gewoon de. Het is vind... cultuurgoed, uh, het is belangrijk, ideeëngoed, ja, uh, het vind... omringt ons, uh, het, het, het maakt deel uit, denk ik vaak uh, allemaal verder moeilijk uh, aan te tonen of te bewijzen, maar ik denk het. Uh, deel maakt het uit van onze bloedsomloop, of we het leuk vinden of niet. Ik denk dat elke, iedereen die iets met, met actiegroepen, mensenrechten en ga zo maar door te maken heeft, gewoon een soort postchristenis met seculiere middelen. Heel eenvoudig. Nou, weet je, we kunnen. We kunnen. We kunnen. We kunnen dat is mooi gezegd trouwens. we kunnen nu heel, heel, heel simpel uh, de proef op de som nemen. Want weet je, een van de mooiste uh, passages in je boek gaat over iets dat waarschijnlijk heel simpel lijkt. Het is even een gedachtenspelletje dat je uh, moet, moet spelen. Je stelt een vraag. En als je dan het antwoord uh, hoort, denk je: ja, nee, nee, maar dat is ook zo. De warmhartige Samaritaan, dat verhaal. Vertel het nog even heel kort. Nou ja, dat, dat verhaal, denk ik, kent, kent uh, menigheid nog wel ongeveer. Uh, maar het, het, het, het, het grappige is natuurlijk dat je het met een soort van. Uh, automatisme hoort. Uh, je denkt van, ja, zo hoort dat. Dat, dat is in orde, die reactie. Dat, het gaat over iemand die heeft geen naam. Die, die heet dus... in die gelijkenis uh, is hij gaan heten... Uh, de, de barmhartige Samaritaan. Die, uh, die passeert uh, uh, als, als derde... Uh, nee, ik moet het even beter vertellen. Er ligt iemand vrijwel voor lijk, uh, uitgekleed en, uh, en beroofd langs de weg. Een weg ergens in de, uh, in de buurt van Jeruzalem mag je aannemen. Dus het is Judea. En uh, dan passeert er eerst uh, een, een priester. En uh, die, uh, ja, die vervolgt zijn weg... Uh, dan, ver, dan vervolgens passeert er een leviet. Dat is toch ook een of ander soort ambstrager. Wacht even, niet te klas. lang. Want nee, het is niet te lang. Nee. nee, maar dit is verkeer in die tijd. En er is hey, ook even huidig verkeer ja, van de ja, ANWB. Ja, ja, ja. Dat horen we. En dan pakken we jouw okay. verkeer, verkeersstroom <laughs> weer op. AWB. <laughs> Op de A4 Amsterdam-Den Haag staat bij Hoogmanen 3 kilometer. Er is een ongeluk gebeurd op de A13 Rotterdam-Den Haag. Het staat nog eventjes op de weg. Het zorgt richting Den Haag voor 6 kilometer file. En richting Rotterdam staat bij Delft 3 kilometer. Omrijden kan via Gouda. Ja, en dat was de AWB nu. Goed, de AWB toen. Die barmhartige Samaritaan. Ja. Er, is een tweede, er ligt ja. iemand, de tweede is gepasseerd. Ja, dan komt er dus vervolgens een Samaritaan langzaam. Ik had me nooit zo heel erg afgevraagd, eerlijk gezegd... wat nou een Samaritaan was. Daar, daar begint het dus mee. Dus je weet dat deze derde voorbijganger... Ja, een engelachtige, fraaie rol speelt. Dus die, die neemt die man mee. Die legt hem op zijn ezel of zijn paard. Die, die laat hem verzorgen. Met wijn, dat is ook zo mooi. Met wijn en met, met olie. met ja. verzorgen, zalven. Bij een hotel levert hij hem af. Hij betaalt vooruit. En hij zegt: Ja, als er nog wat, wat verder te regelen, laat het weten. Dus eh, model. Ja. En dan is het, het leuke van die geschiedenis, als je er. Ja, maar wacht even, want nu, komt die, nu, nu moeten mensen die thuis luisteren ook even mee gaan denken. Ja. Want. Dit nu. Die man die langs de kant ligt. en het feit dat je daar langs loopt en hem helpt. dat is in ons hoofd een automatisme geworden, ja, toch? Ja, een soort model. Ja, dus ik bedoel. Uh, die, die, die, wij, wij, wij vinden diep in ons hart. of we het nu echt erin slagen of niet. dat we eigenlijk allemaal die barmhartige Samaritaan. Moeten zijn. Of minstens als voorbeeld zo nu en dan is een heel klein beetje moeten navolgen. Zoiets. hè? Dus het is norm geworden. En het grappige is dat het een zeer extreem verhaal is, zoals de, de veel, veel van die optredens van Jezus. Uh, want een Samaritaan was uh, nou ja, de laatst aangewezen in deze situatie om daar nou eens wat aan te doen. Dat was echt een ander soort van geloof. Het was een andere landstreek waar die mensen wonen. Dus ik bedoel, als er nou van iemand dat dat halve lijk niet de naaste was... dan was hij het wel. Ja. En uh, nou ja, ik, ik, volgens mij in het Oude Testament... als je daar gaat kijken, dan, dan bestaat het naaste begrip strikt genomen niet. Ja, naaste in de zin van uh, heel letterlijk gewoon uh, je eigen familie. Misschien je buren... Je, de, de iets verdere familie, uh, enzovoort, Maar ik bedoel, allemaal op een letterlijke en ja. voor de hand liggende ja. manier. Maar dat eigen volk. Dat, dat, precies, eigen volk eerst. Ja. En dan, dan krijg je dat Nieuwe ja. Testament, dan krijg je deze scène... en dan wordt, wordt ja. er geholpen. Ja. En dan nou is het mooie dat, kijk ook, ook mensen die dit horen en die niet-christelijk zijn... die heel hard beginnen te roepen, maar ik ben niet gelovig... die gaan toch van dat ja. concept ja. van die barmhartige ja. Samaritaan uit. Die revolutie nu ja. is inderdaad gewoon door... Jezus veroorzaakt. Ja, dat, uh, dat denk ik tenminste en dat beweer ik, ja. Uh, ja, op me meerdere plekken. Dus het is een soort radicalisering van, van, van, van moraal... die eigenlijk de grenzen verlegt nu juist die anormaliteit lopen... en die in de praktijk ook meestal ook door ons gehanteerd worden... Hoor, laten we wel wezen. Maar het is een, een soort dwingende... Of, of aansprekende norm toch geworden. Er zal bijna niemand zijn die daar nou meteen tegen protesteert... en zegt, ja zeg, wat heb ik daar nou mee te maken? Ja, dat is een stempel dat het Nieuwe Testament... Ja. waar we het nu over hebben, echt op onze ja. cultuur heeft ja. gedrukt. Ja. Ja. Voor eens en voor altijd. Ja. Je had het daarnet over, over, over de, de, het, het optreden van uh, Jezus. en Toen je dat zei, moest ik ook denken aan het uh, boek... dat uh, de film Paul Verhoeven heeft geschreven over Jezus... die ook heel veel aandacht besteedt aan, aan die optredens. Hè. Die waren radicaal. Het was een radicale man. Ja. Klopt dat beeld, denk je? Ik denk het wel, ja. ja. ja misschien wel, wel uh, van een radicalisme wat moeilijk, moeilijk meer te vatten is. Hoor. Want uh, ja, hij, hij vond gewoon dat je, dat je stanten perden je familie moest verlaten en uh, een, een, een, een, een geïnteresseerde zeg maar, uh, in, in zijn uh, leer... En, en een mogelijke volgeling, die, die wil nog even zijn vader begraven. nou Daar komt helemaal niets van in. Laat de doden de doden begraven. Dus het is een heel erg raar radicalisme ook, hoor. moet ik nadrukkelijk ja. eraan toevoegen. Last van die mooie moraal die we dan net hebben ja. gehad, maar ook dit ja. zit ja. erbij. Ja, en het is hard dus ook. Hè. En uh, ook absoluut dédain voor dagelijkse zorg, uh, dagelijks onderhoud, wat iets meer zijn. En allemaal met een soort ja, idee van uh, het koninkrijk gods is aanstaande. Uh, dus uh, dat moet je erbij denken, denk ik, om het überhaupt nog een beetje te snappen. Dus zij, zij hadden echt een soort, soort idee van: nou, dit gaat niet heel lang meer duren. Uh -huh. Hoe vond je het om het te herlezen, dat nieuwe testament? Ja, nou, ik vond het namelijk verbijsterend. Uh, het is uh, uh, uh, hoogst unwell-made uh, proza. Uh, het is echt uh, ook hier en daar uh, de volstrekte chaos en, en willekeur. En, uh, nou ja, het het wemelt. Ja, het is allemaal al even lang vastgesteld. Worden, maar. Het wemelt van de inconsistenties en de eigenaardigheden... en de onbeantwoordbare vragen enzovoorts. Maar het is natuurlijk ook fascinerend om daarin in, in, in, uh, te gaan melven... en te kijken hoe, ja, wat het zou kunnen betekenen... en wat men wel eens heeft gedacht soms ook dat het betekent. Uh, met heel veel ervan kom je niet ver, hoor, moet ik zeggen. Met stemmen uit heel veel hoeken ook, hè? Ja, ja. en het, het is natuurlijk een... Je, je leest het toch op een, op een rare, en, en ik denk verkeerde voet. Namelijk eh, alsof in de tijd waar je over leest, dat Nieuwe Testament er al is. En dat is er nou juist nog net niet. He, dus ik bedoel, de, de personages die daarin rondlopen, in elk geval dus Jezus voorop. Ja, nou ja, dat is dan ergens eh, rond eh, het jaar eh, 30, zeg maar, of zo. Maar er is nog helemaal niemand die al een pen op papier heeft gezet. Want die evangeliën, daar zijn ze het inmiddels grondig over eens. Die verhalen zijn allemaal. Allemaal van, van, van minstens later twee generaties later. Dus er komt geen enkele ooggetuige aan te passen. Dus er moet een heleboel zijn verzonnen. En, en, en alvast een beetje getheologiseerd, zeg maar. En. Ja, er is ook. Later is er nog wel aardig. Maar dat is natuurlijk ook wel het fascinerende van, van dat Nieuwe Testament. En ook van, van, die, van die hele tijd trouwens. En van hoe, hoe, hoe mensen verhalen maakten. Snap je? Ja. je? Het is alsof je. Alsof je, alsof je, als, nou ja. alsof je bij een hele grote Hollywood-productie aanwezig bent. met tien verschillende producers. Ja. Ja, Ja. Het, het, het, het, het, ja. Het is, het, is een, het is een heel bizar samenstel dus van, van boeken en, en, en spullen. Dus ik bedoel, je hebt dus die vier evangelieën... wat al bevreemdend genoeg is op zichzelf. He, waarom vier? Uh, dan heb je daarachteraan heb je een soort van boek... dat gaat over de victorie van het, van het eerste christendom. Dat handelingen der apostelen. Dan is Jezus is, is dood, maar Petrus in in Israël zelf, zullen we maar even zeggen, of Judea misschien. En uh, Paulus in de buitengewesten, die zijn druk bezig met uh, de zaak te verspreiden. En Paulus is natuurlijk de organisator van het christendom geweest. Ja, dat is dus de, de, ja. man, de man eigenlijk die eerst, zeg maar, uh, geen christen is, bekeerd wordt... Ja. en het hele verhaal bedenkt eigenlijk. Ja. Briljante man. Ja. Ik denk dat Paulus ook in zijn pieren eentje de, de, de eucharistie heeft verzonnen... het laatste avondmaal. Uh, dus die is voor heel erg veel verantwoordelijk. En die, die heeft natuurlijk de zaak opengegooid voor, voor niet-Joden... want aanvankelijk was het een intern-Joodse affaire. Ja. Met, niet te onderscheiden in elk geval van, van de diverse ja, stromingen. Dat, dat is wel mooi natuurlijk ook over dat, dat, uh, het, het, het, het drinken van bloed. Daar schrijf ja. je ook iets over. Ja. Dat heeft, dat heeft hij bedacht. Nou... Ik, ik, ik, ik, het is geopperd in elk geval door de... Die, die, die, dat vind ik ook wel een, een behoorlijk goede schrijver. A. N. Wilson, die heeft zowel over Jezus... Ja, dat als is een Engelse over, romanschrijver, die heeft een biografie over Jezus ja, geschreven. en eentje over Paulus. En dat zijn erg aardige boeken. Uh, en uh, nou, die, die oppert dat, dat Paulus... En daar is veel voor te zeggen. Die is echt groot geworden met, met, met een cultus in, in Tarsus... waarbij het bloed echt gegolfd heeft. Gewoon, van de offers. Moet hij gezien hebben en gekend hebben. En Nou ja, of je daarmee ook kunt aantonen... dat deze, want hij was een Jood, Paulus. Uh, dat, hij, dat hij daar niet van groeide... en dat hij later heeft gedacht van... nou, er is misschien wel iets aardigs mee te doen. Dat is natuurlijk volkomen speculatie. Maar het is niet een absurde gedachte in elk geval. En, uh, nou ja... Maar, maar, en, die, en wat, wat heeft hij bedacht? De, de, de, die, nou ja, dat, dat mis, uh, die, die, die, ik, ik, ik hou het erop, en wel meer mensen hoor, dat, uh, dat Paulus toch de, de hand bij uitstek heeft gehad in ja, het idee dat er een, een laatste avondmaal is geweest. En dat daarbij uh, Jezus de, de befaamde woorden zou hebben kunnen spreken: zelfs maar van: Dit is mijn bloed, uh, drinkt allen daarvan en, en wat iets meer zijn. En uh, dit is mijn lichaam. Hè? Dat, dat, zijn, dat zijn de dingen die bij elke mis- en uh, bij protestantse avondmalen. gecelebreerd worden. En ja, die, de, de, de gelovige, voor zover die daar echt oprecht in gelooft. rechtstreeks denkt te kunnen herleiden tot een paar passages in de evangelie... die geschreven zijn nadat Paulus zijn, zijn spullen heeft geleerd. Dit, dit is toch fantastisch? Je, dit is dus voor een deel gewoon een geconstrueerd verhaal. Dat is duidelijk. Ja. Natuurlijk is het dat. Ja. En als je, maar. Ja, ja. ja die, een schrijver die ik ook met grote bewondering en, en ontzettend plezier heb gelezen. Dat is een, een, een, een, een, een, ja, een gevluchte. Hij moet een keer gevlucht zijn, neem ik aan. Een Hongaar, Geza Vermes. Die zijn ouders zijn in Auschwitz omgekomen. Zij hadden zich bekeerd tot. tot ik weet niet wat. Ik denk tot het katholicisme... maar in elk geval tot het christendom. Hem ook als jongetje. De ouders zijn omgekomen. Hij is uh, op de een of andere manier de dans ontsprongen. Hij is in Leuven beland na de oorlog. Hij heeft die theologie gestudeerd. Uh, hij, hij is zelfs priester geweest... Uh, hij, hij was uh, al heel snel een, een de deskundige op het gebied van Koemraan. Uh, dus, dus die rollen die ontdekt zijn in, in, die, in die grotten van Koemraam. Dus die weer veel interessant zijlicht hebben geworpen op, op van alles. En die is in Londen geëindigd, weer een beetje teruggekeerd. Ik neem aan tot een vrij liberaal jodendom als, nou ja, de man die al die spullen heeft vertaald. En die heeft een paar meer dan drie zelfs hele goede boeken geschreven, vind ik, over ja, Jezus als Jood. Om het maar even zo te zeggen. En dan niet in een soort van. Nou ja, een historicus dus wel te ja. staan. Hè? Dus niet een, een, een, een theologische inzet, maar, maar een historische. En nou ja, dat is heerlijk om te lezen, kan ik alleen maar zeggen. Dus ik bedoel... En hij doet dat op een hele rustige en, en onpolemische manier. Dus uh, hij is... Uh, uh, nou ja, dat zijn, dat zijn prachtige boeken om, om te lezen. Dus, waarbij je denkt van, nou, dit en dat kan in elk geval niet zo geweest zijn. Nee. Jozes, je Jezus was gewoon een praktiserend jood, al, alles, alles wel beschouwd die is nooit van plan geweest om nou eens een keer de heidenen te gaan bekeren... tot wat dan ook. Uh, die heeft werkelijk met de beste wil van de wereld uh, uh, niet kunnen denken... dat het nou, nou eens een keer leuk was om van wijn te gaan zeggen... dat het zijn bloed is en dat, uh, dat iedereen dat moet gaan drinken. Enzovoort. Dus ik ben daar ja, zo grondig van overtuigd... Dat, dat het niet een verzinsel van Jezus kan zijn geweest, zou ik maar zeggen. De mens Jezus, hè. Ik... ik, ik uh, ik slaag, slaag er natuurlijk niet in om al die halfgoddelijkheid... Uh, nee, maar het, of nee, nee, maar het goede... mooie is... Kijk, daarom is het wel belangrijk om dit te horen. Want kijk, dit is ook wat Paul Verhoeven in zijn Jezusboek ja. voortdurend schrijft. Als hij op basis van die historische bronnen... Hij weet er ook heel veel van. Ja, een uh, aardig boek. Ja, want hij, hij, hij mag aanzitten aan het Jesus-seminar in, ja. in Los Angeles... Ja. waar al, alle historici die over Jezus iets te vertellen hebben... Ja. hun zegje doen. Nou goed, die historische Jezus, dat was een, dat was een, uh, dat was een radicale man... Precies wat jij nu zegt, die al die dingen niet uh, heeft geroepen en heeft gezegd. Maar die door Paulus, zeg maar, tot, tot iets anders is gemaakt. En dan komt het nu. Jij herleest dat Nieuwe Testament. En je zegt, het is omaf. Het, het is, het is, het is, het zijn brokken. Het, het spreekt elkaar ook tegen. Er is een verhaal uitgehaald. Maar er moet ook een magie in zitten. En los van wat, waar we het al over hadden met... Met dingen als die moraal, dat je iemand moet helpen, wat je niet kunt ontkennen, dat dat, dat, dat, dat, dat toch beslissend is geweest voor onze cultuur. Zit er ook ondanks al die inconsequenties een magie in, dat, in die boeken? Waardoor mensen erdoor betoverd raakten. Nou ja, Want anders krijg je geen volgelingen. Nee. Nou ja, kijk, het is natuurlijk, het is natuurlijk, een, het, het is natuurlijk een. Het blijft voor mij een ongeloofwaardige geschiedenis hoor. Dat. Uh, dat uh het Jodendom, dat is de oudste bestaande godsdienst... dat die het gered heeft. Uh, misschien wel bij de gratie van al die ballingschappen. Uh, een volk met een boek als, als, als uh -huh. vaderland. Uh, terwijl de, de omliggende beschavingen van eigenlijk veel grotere allure... volkomen onder, onder het zand bedolven zijn. Dus zowel Egypte als Babylonie als Syrië. Ja. Uh, en dat vervolgens daar op deze stek van het christendom... Uh, groot is geworden. Dat is ook alweer 2000 jaar aan de gang. Net nog eens een keer de Koran erachteraan, maar daar, daar wil ik het zo min mogelijk over hebben zelf, want daar weet ik gewoon het minste van. Maar het blijft ongeloofwaardig dat dat, dat, dat christendom waarschijnlijk uitsluitend bij de gratie van het feit uh, van, van een bloeiende diaspora. Uh, in het Romeinse Rijk. En een grote veiligheid van, van, de, van de infrastructuur van het Romeinse Rijk. Zeg maar, ik bedoel, daardoor kon Paulus reizen. Hij kon reizen, hij nou, kon het woord verspreiden. Je kon veilig reizen, er waren overal wel, wel synagoges waar, waar hij uh, terecht kon. Uh, dus de, de infrastructuur lag klaar. Dat was gewoon die van het Romeinse. Ja, maar kijk, weet je, Nicolaas, je kunt het ik bedoel, je kunt zeggen... Ja, maar dat je ik bedoel, er zijn natuurlijk ISIS-vereerders geweest. En weet ik het wat je allemaal hebt gehad in diezelfde tijd? Hebben dat allemaal afgelegd. Ja, maar, die hebben, maar wat is dan, of we het nou leuk vinden of niet, de magie ervan? Kijk, bedoel, dat is toch zo? Hij kwam daar, hij print... ja, ja, Ik denk toch uh, dat uh, dat sterke verhaal van de wederopstanding... die, uh, die uh, iedereen in het vooruitzicht uh, werd gesteld... Die, die er maar in wenste te geloven. Een leven na de dood. Ja. Want dat kenden ze nog niet op die manier. Nee, en het oude Jodendom kende dat ook niet. Domweg niet. Ik geloof vanaf de Hellenistische tijd enigszins weer wel. Ja. Dus in die zin loopt het dan parallel, als ik het goed begrepen heb... ook wel een beetje weer aan het christendom. Maar ja, het was, daar, daar deden ze in het algemeen toch niet zo heel erg aan. Ja, de Egyptenaren dan misschien op een bepaalde manier, maar... Een, een, per, een soort van persoonlijke God met, met, met een zoon, die, die als een zoenoffer uh, gefungeerd heeft. En, en, en dat dan weer om voor ons allemaal de deur open te zetten na de dood. Dat is natuurlijk een heel wonderbaarlijk christelijk mengsel als, als, uh, uh, als idee. En dat is natuurlijk waar dat Nieuwe Testament. Uh, nou ja. Maar dat is natuurlijk de betovering. Dat de, de, het leven na de ja, dood. Ja. Als je het heel, heel, ja. heel, heel, heel cynisch zou zeggen. In termen van marketing was ja. dat de beste truc, ja. als het een truc ja. was... Ja. die Paulus had kunnen bedenken. Ja. Nou ja, ik, ik denk dat het zo is, ja. Maar ja uh, zou jij trouwens, als je... Ian Wilson heeft over Paulus een, een hele mooie biografie geschreven. Zou, zou, zou jij... Een... Ja, we krijgen een kleine... We krijgen even een bijdrage van Jeroen de Jager nu. Hij komt even in de uitzending om over het proces Wilders te vertellen. Aha. Ja, er werd... Er werd mij nu verteld dat Jeroen de Jager in de uitzending zou komen over het proces Wilders. Maar daarna was er een hele diepe, diepe stilte wat betreft het proces Wilders. Misschien dat ze zo nog terugkomen, dat we Jeroen de Jager nog horen, maar dat vertel ik dan. Ik zei, Ian e. Wilson, die heeft een hele mooie biografie over Paulus geschreven... Jij ja, bent romanschrijver in de eerste en laatste plaats. Zou jij zou je jij een, een roman kunnen voorstellen... die je gaat maken met Paulus? Voor mij wat een moderne Paulus. Als... Die zijn er wel geweest, hoor. Nee, maar jij moet hem nu doen als, hoofdperso als, als hoofdpersonage. Nou... Nou ja, nee, ik geloof niet dat ik dat snel zou doen. Nee, ik heb nog wel even met plezier weer rondgestruind in Vestijk... De nadagen van Pilatus. Ook een erg aardig boek is. Met Pilatus dus in de hoofdrol. En die komt Maria Magdalena tegen op een boot. Het een mooi boek. Een mooie, slimme, maar ook wat soezerige, door en door slechte Pilatus... wat hij ook in werkelijkheid was... Maar nou, nou, dat weet ik niet zo snel. Nee, ik, ik, ik zou nog wel een paar andere historische romans eerst willen, willen schrijven. Welke? welke zou je, <laughs> ja, dat vraag ik dan. Welke zou je eerst willen dan? Nou, ik ga er eentje schrijven, heb ik al mij een poosje voorgenomen. Maar het is levensgevaarlijk, dit soort van uitspraken. Dat moet je. Dat, dat, dat, dus ik weet niet of ik, of ik de zin ga afmaken, eigenlijk. Jawel, ga je wel. Je hebt, nu wil ik het horen ook. Kijk, want je ik... hoort, het proces Wilders la, la, heb ik net aangekondigd la, gekregen. <laughs> dat krijg ik niet. En dan ga jij ook nog eens een keer door. Kom op. La, laat, laat, laat, ik, laat ik me zo voorzichtig mogelijk uh, uiten. Ik ben al een hele tijd van plan om een, een roman over Olde Banneveld te schrijven. Die uh, dus op gemene wijze, zoals je weet... Uh, door onaangenaam Protestants Nederland aan zijn eind is gekomen. Populisme en gepeupel. Dat is interessant. Want waarom wil je dat niet schrijven over Olde Barneveld? Nou ja, ik vind dat een. Wacht even, Nicolaas. Want sprekend over populisme. worden we op onze wenken bediend. Want Jeroen de Jager nu dan. over het proces Wilders. Ja, even een korte update uh, naar aanleiding van het wrakingsverzoek van uh, de verdediging van Geert Wilders. Vanmiddag gedaan omdat de rechtbank geen procedure wegens mijn eet tegen een van de getuigen wilde inzetten. Dat wrakingsverzoek is zojuist behandeld door de wrakingskamer. Het nieuws is nu dat die wrakingskamer maandag om vier uur uitspraak zal doen over dat wrakingsverzoek. En dan zullen we weten of deze rechtbank opnieuw vervangen zal worden of niet. En dat was Jeroen de Jager over het proces Wilders. En dit is Brands met boeken. En ik praat met Nicolaas Matsier over het Evangelie volgens. We begonnen in Den Haag, waar die opgroeide in een gereformeerd gezin. We hebben het gehad over het Nieuwe Testament, over Paulus. En uh, ik vraag ook net, zou je een roman over Paulus willen maken? Nee, zeg je maar, een andere historische figuur wel. En dat is wel interessant, Olde Barneveld. Huh? Want... Geofferd, we blijven in bijbelse termen denken, tot acht uur. Geofferd door het populistische gepeupel. Onder leiding van Maurits. Onder leiding van Maurits. Of in het geval je... met actieve... Uh, nou ja. Waarom vind je het zo interessant om uh, over, over te schrijven? Nou ja, ik, ik, ik vind het, het zo'n zo uh, zo mooi boeiend moment. Ik bedoel, in die grotendeels in de 19e eeuw uitgevonden 80-jarige Oorlog... Want, uh, de mensen zelf wisten niet dat ze aan de 80-jarige oorlog deelnamen. Uh, heb, je, heb je dat, uh, dat, uh, dat bestand, dat 12-jarige bestand? En uh, nou ja, dat is het moment waarop, waarop de krachten intern uh, zich tegen elkaar beginnen te richten. Het blijft nog steeds een, een heel vreemde gedachte dat. dat, dat uh, ik weet niet of het werkelijk gekund had, maar. Uh, je zou kunnen fantaseren dat het land toen in plaats van heel erg Calvinistisch... Remonstrants was geworden. Er was gewoon echt een, een flinke tegenstelling tussen, tussen remonstranten en... En, uh... en wat had dat betekend? Uh, nou, als, als dat gelukt was, ben ik bij... Een, mijn, nee, maar het is, dat... is een ingewikkelde geschiedenis. Nee, maar als dat gelukt was, dan... Nou ja, Wat dan we... uh, had je een totaal ander, andere christelijke traditie gehad in dit land. Het is bijna ondenkbaar, hoor, dat, dat de, de niet-orthodoxie het gevonden zou hebben. Maar ik bedoel, dat we op dat moment stonden die tegenover elkaar. Vanaf dat moment st stonden de remonstranten in een, in een kleine hoek, zou ik maar zeggen. En ja, die, die orthodoxe predikanten, die, die, die hoorden natuurlijk wel degelijk heel erg bij... niet, niet allemaal waarschijnlijk, maar uh, de, toch... Hoorde heel erg bij, bij, bij die wat populistische uh, aanval op, op, op, die, uh, op, die, op die elite, waar, waar onder Banneveld, overigens, ook zelf natuurlijk een, een, een keurige protestant hoor. Deel van de ja. Het populisme overigens is dus, dat is ook wel weer even mooi, van alle tijden. Hè? Absoluut. We denken, ja. dat, we denken nu ja. voortdurend dat het ja. opeens ziet. Ja. Maar het is van alle tijden. Ja. Ben je er bang voor? Nou, ik ben, ik, ik ben al, al heel lang uh, ben ik eigenlijk voor het, uh, het niet-Belgische model. Uh, f, uh, voor gewoon laat meeregeren. Daar in Oostenrijk is, is, is, is het einde van, van die partij... is ten zeerste bespoedigd door hun regeringsdeelname. En uh, eigenlijk vind ik het een grote stommiteit... om Wilders nu niet ook in de regering te hebben. Als ja. ik helemaal eerlijk ben. Want nu heeft hij natuurlijk een werkelijk fantastische positie. Met, met die ene stem, zou ik maar zeggen. Ja. Verschil. En, uh, nee, maar ja. gewoon in de regering ja, zetten. Ja, en, maar het geldt ook voor Vlaams Blok. Ik bedoel, je moet er toch vanuit gaan dat mensen het over iets hebben. Je vindt het niet helemaal respectabel, de manier waarop ze het erover hebben... maar ze hebben het over iets. En je moet niet demoniseren, vind ik toch, om dat woord ook nog wel eens een keer te gebruiken. Het is met de centrumpartij ook gebeurd. Die man is uit het raam geflikkerd op een gegeven moment... Hij is invalide geweest voor de rest van zijn leven. Dat was, dat was, dat was zijn vrouw. Zijn vrouw, sorry. Ja. Dat zijn maar vrouw die de, was toen met, met die, brand, ja, goed, ja, met die okay. brandstichting ja. in een rolstoel terechtgekomen. Maar, maar de manier waarop hij destijds... vond ik destijds al niet ziek. Uh, dan ging hij zijn mond open doen in de, in de, in de gemeenteraad. En ging iedereen weg. Ja, ik denk, dat moet je zo niet doen. Je moet gewoon wat terugzagen. Ja. Je moet gewoon uh, argumenteren. En meedoen. Ja, heel eenvoudig. Dus ik vind dat... Eigenlijk een, een, een stijl van niks, dat, dat uitsluiten. Je, je moet niet tegen welke bevolkingsgroep dan ook zeggen van... jongens, jullie kunnen we niet meer serieus nemen. je hem maar op. Dat moet je niet doen. Nee, je moet meedoen. Ja, praten, Verantwoordelijk, terugpraten. Verantwoordelijkheid. Is dit nou gereformeerd? Nou, dat weet ik niet. Het is ook een kwestie van, van, van stijl. Ik vind, het, ik vind het een wezenlijk arrogante stijl... Uh, als, als, je, als je weigert uh, te praten. Uh -huh. ik, misschien moet je niet wat Sint-Jutte mispraten. De, de, de, Nader overheen te komen... Hoe we, we, we, dat hebben precies... het, we hebben het gesprek nu ook wel heel mooi rond, vind ik. Want het begon ermee dat je het conflict de taal van het conflict niet zocht in je gezin. Uh -huh. Dat jullie die niet spraken. Jullie spraken niet, je sprak niet over... Maar dat heb je dus geleerd. Want dat zeg je nu aan het einde van dit ja, gesprek. Ja, tuurlijk. Je moet praten, je moet de taal van het ja. conflict zoeken. Ja. ja, je moet zorgen dat je eruit komt. Dank je voor dit gesprek. En ik sprak met Nicolaas Matsier over het evangelie volgens Nicolaas Matsier. En dit was Brands met boeken. Dadelijk na acht uur, Max met twee dingen. kwart van de achttiende-jarige Nederlanders vindt dat mensen... hun eigen organen na hun dood beschikbaar moeten stellen... als zij zelf een orgaan zouden willen krijgen. Nierpatiënt Esther Kler Sasabon kreeg na lang wachten een nieuwe nier... dat straks na acht uur... Volgende week dan uh, ben ik hier niet, want dan hebben we Mandjaren. De week daarna is er weer brandst met boeken. En dan komt in elk geval Assis Ainan. Want die heeft, hij is een jonge Marokkaanse schrijver... voor Atheneum Polak een Berber bibliotheek opgezet. Want die literatuur die wordt weer helemaal ondergesneeuwd... doordat de Marokkanen... Zich uh, tot, tot de islam richten. Dus die berbencultuur steelt daardoor onder. Dat gaat Assis Arnan dan uitleggen. Maar dat is dus over twee weken. Dit was Frans met boeken.